Zes uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carasso. Zes uur, inderdaad. Zo in het Radio 1-journaal. Wellicht meer bijzonderheden uit Spanje over het vermiste stel in Murcia. Nu het NOS-journaal, Marianne Koekoek. Willem Holleder wordt opnieuw verdacht van betrokkenheid bij afpersing. Hij werd vanochtend opgepakt bij een grootschalig onderzoek naar een misdaadorganisatie. In totaal zijn er zeven mannen en drie vrouwen aangehouden. Volgens het OM zijn het allemaal Nederlanders. Twee vrouwen die donderdag gearresteerd werden zijn zonder... Holleder is niet de hoofdverdachte, dat zijn twee mannen uit Beverwijk en Hilversum. Er werden in totaal meer dan 40 panden doorzocht, onder meer in Amsterdam-Zuidoost, Heemskerk en Axel. Er werd van alles in beslag genomen, bijvoorbeeld zo'n 100 dure horloges, gepantserde auto's, tonnen aan contant geld en een complete luxe inboedel. Een bank mag niet zomaar het huis van een wanbetaler laten veilen. Dat blijkt uit een recente uitspraak van de rechtbank in Amsterdam... in een zaak die was aangespannen door een huiseigenaar... met een betalingsachterstand van zo'n 15.000 euro. Hij was bang dat zijn schuld bij een gedwongen veiling... nog veel verder zou oplopen... omdat zijn huis minder waard was dan de hypotheek. De rechter bepaalde dat van een bank meer coulance mag worden verwacht... vanwege de economische crisis, zegt vastgoedadvocaat Thomas van Vught. Woorden, dat, dat betekent dat een bank echt tot het uiterste moet gaan voordat ze het middel van een openbare veiling eh, kiest. En als het enigszins nog mogelijk is om door middel van een regeling eh, een restschuld te voorkomen, dan moet daarvoor worden gekozen. De Spaanse politie heeft drie mensen opgepakt in verband met de verdwijning van Ingrid Visser en Lodewijk Severijn. Het zijn een Spanjaard en twee Roemenen. Vrijdag werd een inval gedaan in een appartement in de buurt van Murcia. De bewoner werd gearresteerd nadat er sporen van een geweldsmisdrijf waren gevonden. Hij heeft de politie waarschijnlijk naar de twee lichamen geleid... die begraven waren bij een citrusboomgaard. De twee Roemenen werden opgepakt in Valencia. Wat zij met de zaak te maken hebben is nog niet duidelijk. DNA-onderzoek moet uitwijzen of de lichamen inderdaad van Visser en Severijn zijn. Daarover bestaat nog steeds geen duidelijkheid, zegt de woordvoerder van de familie. Nee, uh, wij zitten nog steeds in spanning. Uh, hebben ook nog geen nieuwe bevestigingen kunnen vernemen. Dus ja, we zitten daar eigenlijk op te wachten. Net als uh, ja, iedereen eigenlijk. In Londen is opnieuw iemand opgepakt voor betrokkenheid bij de moordaanslag op een Britse militair. Het is een man van 50. Zijn rol is onduidelijk. Het aantal mensen dat na de aanslag werd opgepakt staat daarmee op tien. Maar de meesten zijn alweer vrij, zegt correspondent Arjen van der Horst. Twee vrouwen die donderdag gearresteerd werden... zijn zonder enige aanklacht op vrije voeten gesteld. Vier andere verdachten sindsdien zijn op borgtocht vrijgelaten. Dat betekent nog wel dat ze officieel als verdachten staan aangemerkt. En dat betekent dat er van die tien er nog vier vastzitten... inclusief de twee hoofdverdachten die we zo op dat filmpje zagen afgelopen woensdag. De twee hoofdverdachten werden bij hun arrestatie door agenten neergeschoten. Hoe ze eraan toe zijn en of ze al serieus zijn ondervraagd... wil Scotland Yard niet zeggen. De jaarlijkse actie Serious Request van 3FM... wordt volgend jaar in Haarlem gehouden. Drie DJ's laten zich daar in de week voor kerst zonder eten... opsluiten in het Glazen Huis. 3FM heeft ook meteen de locatie voor 2015 bekendgemaakt. Dat wordt Heerlen. Het is voor het eerst dat Serious request in de provincies Noord-Holland en Limburg wordt gehouden. Maar voor het zover is staat het Glazen Huis dit jaar in de week voor kerst in Leeuwarden. Dan nog het weer. Het blijft vanavond droog. Vannacht opklaringen en lokaal misschien een mistbank. Morgen eerst flink wat zon, later op de dag kans op regen of onweer. Het wordt dan nog iets warmer, 18 tot 21 graden. Daarna wordt het weer koeler en wisselvalliger dan de drukke avondspit voor deze maandag. Jolanda van de Velden. 110 kilometer file staat er. Het heeft vooral te maken met aanrijdingen. Zo is nu ook de A13 Rotterdam richting Den Haag dicht. Ik begin met de A2 Amsterdam richting Den Bosch. Tussen Mars en Knopend Ouderijn 2 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Daar staat een kapotte vrachtwagen. Dan de A13 Rotterdam richting Den Haag. Die is voorlopig dicht bij de afwit Berk de Rode Reis en Delft-Zuid. Heeft te maken met een ernstige aanrijding. Daar staat nu 4 kilometer file. Verkeer van Rotterdam naar Den Haag kan het beste omrijden via Gouda over de A20 en de A12. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Alblasserdam en knooppunt Gorkum 12 kilometer. Ook dat is een ongeluk. Bij Gorkum is de linkerrijstrook dicht. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland loopt het vast bij knooppunt Kleinpolderplein en 6 kilometer. Dat heeft weer te maken met de aanrijding op de A13. Ook een ongeluk op de A27 Utrecht richting Breda tussen knooppunt Hoijpolder en Breda Noord 6 kilometer.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 Jullie zeggen, samen kom je tot een beter advies. Geef eens een voorbeeld. Nou, stel dat je twijfelt tussen sparen en beleggen. Dan kiezen veel mensen in deze tijd voor sparen, denk ik. Ja, maar het kan heel goed zijn dat een combinatie van sparen en beleggen beter is. Als je het maar met beleid doet, met een duidelijk doel voor ogen en op een manier die bij je past. Hm, en daar kom je samen achter? Precies. Samen kom je tot een beter advies. Kijk op rabobank.nl slash advies. Samen sterken. Dat is het idee van coöperatief bankieren. Rabobank. Radio in journaal, Lucella Carrasso. Zeven minuten over zes. De politie van het Spaanse Moersia informeert de pers over de twee lichamen. die gevonden zijn in een citroenboomgaard. in de buurt van de Spaanse stad. Zo contact met onze correspondent ter plekke. Eerst ga ik naar Brussel, want daar praten de ministers van Buitenlandse Zaken over het wapenembargo tegen Syrië. Dat embargo loopt deze week af en de vraag is, wat gebeurt er dan? Wordt het verlengd, wordt het afgezwakt? Um, Groot-Brittannië en Frankrijk, die willen het deels opheffen. Andere landen, zoals Nederland, hebben daar wat moeite mee. Tijn Sade, jij bent in uh, Brussel in de buurt van dat overleg. Um, zijn ze er al uitgekomen? Nee, en dat uh, betekent dat het echt hele taaie onderhandelingen zijn. Nou, landen zoals Nederland die zijn dus niet voor het versoepelen van het wapenembargo... waar die Britten en de Fransen dus voor pleiten. Uit angst dat de wapens in verkeerde handen terechtkomen. Maar ja, toen ik uh, minister Timmermans er vanochtend naar vroeg... zei hij wel, te, wel begrip te hebben dat het embargo uh, misschien enigszins moet worden versoepeld als daar een politiek signaal van uitgaat... richting het regime van Assad. Hè, dat de oppositie in Syrië dus op steun van Europa kan rekenen. Nou, Timmermans hoopt dat er een werkbaar compromis wordt bereikt hier. Maar andere landen zijn echt mordicus tegen... en dus veel veller tegen het Brits-Franse voorstel om te versoepelen. Dus ja, zo lastig is de kwestie nu. En Wat zijn dan de argumenten van die tegenstanders... die zeggen het moet niet versoepeld worden... Nou, Eind deze week loopt het wapenembargo af. Ja, en dan heb je verschillende scenario's. Eén, de Britten en de Fransen opereren na het aflopen van het embargo... dan maar gewoon op eigen houtje verder... en gaan mogelijk dus over tot wapenleveranties. Of men komt alsnog later deze week nog voor de deadline bijeen... of men overlegt eh, nog per telefoon. Of er wordt vanavond dan toch maar besloten... om het wapenembargo nog even te verlengen, om wat tijd te winnen. Wellicht richting eh, de geplande vrede... Conferentie, uh, in Genève uh, volgende maand. En ja, zo hoopt men dan wellicht wat tijd te winnen. Maar we weten het echt nog niet. Ze zijn nog druk in uh, vergadering. Ja, want die tegenstanders hè, de, de, van, van dat deel, deels opheffen... Die, die hebben het idee dat, dat je anders te veel in de strijd betrokken raakt. Of Wat, wat zit daarachter? Ja, men heeft gewoon uh, toch de angst dat je niet weet uh, waar die wapens uh, terechtkomen. Dus Timmermans is daar heel voorzichtig in. Maar ja, nogmaals, het viel me echt op. Ik heb hem een paar keer nagevraagd vandaag. En daarom kreeg ik toch wel het idee dat er wel wat aan het schuiven is. Dat, uh, dat je toch dat versoepelen van het embargo echt moet overwegen. Uh, Timmermans zegt, ja, daar gaat een signaal van uit. Uh, toen ik hem vroeg, ja, zou dan als het embargo toch versoepeld wordt... en we gaan over tot wapenleveranties, gaat Nederland dan ook wapens leveren. Ja, En dan zegt Timmermans weer... nee, dat gaan wij niet doen. Er zijn al genoeg wapens in die regio. Dus ja, uh, het zit uh, tussen deze twee uh, theorieën... en deze twee uh, speculaties in allemaal nog. We weten echt uh, nog niet hoe dat gaat aflopen hier vanavond. Hoe tijdens was dat vanuit Brussel. Wereldwijd werd dit weekend gedemonstreerd tegen genetische manipulatie van zaden. Denk aan zaden voor paprika's, tomaten. Jeroen de Jager, onze verslaggever, is in Epen, waar hij in de wereld van de zaden is gedoken. En uh, Jeroen, we hoorden jou ook al over pompoenen en patenten. Uh, je bent ja. bij een bedrijf, een bedrijf dat het anders doen, dat doet dan dat grote bedrijf Monsanto, waartegen gedemonstreerd werd. Ja, dat gaan we eens even onderzoeken, hoe anders dan wel. En uh, nu we het over pompoenen hebben, even de pompoenzaden. We staan hier voor een kist, Lucella, het is imposant. Ik denk een kuub aan uh, pompoenzaden. Bart uh, uh, Vosseman, hoeveel is zo'n kist waard? Daar moet je denken aan ongeveer 50, 60 duizend euro. Voor deze zaden alleen? Ja, ja. Dit zijn zaden die zijn helemaal uitontwikkeld? Ja, dus daar uh, die hebben we twee jaar of drie jaar geleden hebben we die op de markt gebracht... En die is dus, een, is dus een ras die heel populair is. Bij Hoe lang heeft u hierover gedaan? Daar, hier nog vrij kort, maar normaal doe je acht of tien voor de ontwikkeling van zo'n ras. En als dat niet goed uitpakt, dan is hij helemaal... Helemaal alles voor niets gedaan. Dus ik heb heel veel gezwoegd, ook in de weekenden en avonds. En dan had je dat allemaal voor niks gedaan. Dus dit is uh, 60.000 euro waard. Dit is een pompoenras uiteindelijk wat uniek is op de wereld. Ja. En dat is gewoon vanwege een bepaalde vruchtgrootte. Dan ja. moet zo'n beetje 1 kilo zijn tegenwoordig. En deze is gewoon beter houdbaar. En het gaat daarom best wel goed met uh, nieuw Bolster, uw bedrijf. Ja, we groeien echt elk jaar met zo'n 50%. En wat maakt u anders, u anders dan, dan, dan een bedrijf als Monsanto? Waartegen dan afgelopen weekend zoiets Ja, Wij doen alles op een biologische wijze. Dus we vermeerderen biologisch, vaak ook oude rassen nog. Als we veredelen, doen we dat biologisch. Dus geen tomaat op steenwol, maar puur in de grond. Geen kunstmest, alleen uh, biologische mest. En hoe gaat het dan bij Monsanto? Ja, daar heb je uh, enorme kassen met, uh, met tomaten op steenwol. En dan heb je dus een aantal... Assistentveredelaars noem je die. Die gaan dus langs die planten hebben een heel lijstje waar ze invullen van... over die eigenschap uh, is dat aanwezig in die plant. Zo maken ze het een hele rijtje af. En dan de meeste veredelaars die zitten daar gewoon achter hun pc. En die krijgen de getallen verder binnen. En die gaan als het ware van achter de pc veredelen. Ik zie die planten helemaal niet. Nee. Is er is er iets mis Wat is daar mis mee eigenlijk? Ja, je hebt gewoon, dat is van oudsheid bekend, je hebt een kwekersoog nodig. Ja, ja. Je moet gewoon een heleboel eigenschappen met het oog kunnen zien. Dan ben je ook uiteindelijk goede vredelaar. Even naar die uh, demonstratie van de afgelopen week. En de Loes uh, Mertens was er ook aanwezig. Die werkt hier ook bij dit bedrijf. Um, als ik de artikelen lees over Monsanto... Um, dan is de kritiek samen te vatten misschien wel... dat er uh, Monsanto nogal dominant is op de markt. Mm -hmm. Was daar tijdens die demonstratie... waar richtte de kritiek zich daar op? Nou, er was... Er waren mensen met veel verschillende motieven, denk ik, daar... om tegen Monsanto te demonstreren. Uh, sommige mensen waren inderdaad vooral bezorgd om de machts het machtsmonopolie. Mm. Uh, veel mensen waren ook daar omdat ze bezorgd zijn... om de autonomiteit van de boer, denk ik, van de teler... maar ook van de consument. Wordt te veel uh, afhankelijk van Monsanto? Nou, van Mons Monsanto en anderen en ook van ja. het beleid wat, wat gevoerd wordt in... in uh, Europa en daarbuiten. En dat de keuzevrijheid van de teler en van de consument... wordt zodanig beperkt dat uh, ja, mensen daarin opstand tegenkomen. En daarnaast waren er nog mensen die waren daarom... dat ze bezorgd zijn over de biodiversiteit... over onder andere de bijensterfte. Mm. Monsanto zegt daarover trouwens dat die mensen die aan het demonstreren zijn... dat zijn mensen die zich blijkbaar kunnen permitteren... om duurdere biologische producten te komen. Het is elitair, dat protest. Ja, en dat... Uh, ja, vind ik een zeer, zeer zwakke verdediging. Want uh, ja, uiteindelijk is hun beleid namelijk wat het duur maakt om, uh, in de landbouw. En we zijn, onze landbouw is in die zin heel erg duur... dat ze afhankelijk is van heel veel externe hulpbronnen van olie en dergelijke. En uh, ja... Dat wordt misschien wel allemaal heel erg ingewikkeld. In ieder geval hebben die demonstraties van afgelopen weken... Monsanto op de kaart gezet. En... Uh, ook deze bi biologische teelt. En uh, we gaan in de toekomst meemaken hoe het gaat lopen. Wie, nee, daar hebben we helemaal geen tijd meer voor. We stoppen ermee. Dank je. Okay. Praat gewoon daar even verder nog. Jeroen de Jager was ja. dat vanuit Epe. Dan de ANWB, Jolanda van der Velde. Lossen de files inmiddels al een beetje op? Het gaat te traag eigenlijk, Lucella. En uh, ja, Dan is de afsluiting van de A13 die helpt ook niet mee. Die is dicht van Rotterdam naar Den Haag, tussen Knoop en Klein Polderplein en af het Berg Roodreis. Daar staat het nu ook hartstikke vast. Loopt ook vast op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Uh, het beste is als je op weg bent naar Den Haag om op te rijden via Gouda, dan via de A20 en de A12. Verder ook een aanrijding op de A27, Utrecht richting Breda, tussen knopend Evending en Noorloos 6 kilometer de linker reishook is dicht. Verslaggevers, correspondenten: reportages en interviews. Tot half 7 het LOS Radio 1 journaal. Today I don't feel like doing anything I just lay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 de Lazy Song, Bruno Mars. Dat uh, brengt ons in Deventer, waar straks de officiële huldiging is van Go Ahead Eagles, op het Centrale Plein. De Brink, want de club is gepromoveerd naar de eredivisie. Verslaggever Edwin Cornelissen is in Deventer. Edwin, um, ja, trekt het veel publiek? Nou, dat was Edwin Cornelis met een uh, zeer kort verslag. Ik heb hem niet eens gehoord vanuit Deventer. Ik ga even kijken of we nog op een of andere manier... de verbinding kunnen uh, herstellen met De Brink... waar dus een feestje aan de gang is in verband met Go Ahead Eagles. Gepromoveerd naar de Eredivisie. Um, Edwin, hoor je mij? Ja, ja Lucella, daar zijn we. Even via een andere lijn. Um, ja, ik, ik vroeg jou net, uh, is er druk daar? Het is dat Centrale Plein, dat begint zo langs de hand, vol te lopen met mensen. Dan begon we het begon met maar zo hand is het al behoorlijk vol. En het is aardig om te zien, alles is hier rood en geel op dit moment. Ballonnen bij het podium, maar ook de vlaggen bij de cafés... en de mensen allemaal het shirt aan van Goa Eagles... Er is hier echt gehunkerd naar uh, die promotie, uh, naar de heren. -divisie. Dat merk je na 17 jaar. Iedereen was er toe en iedereen gunt het go ahead. Er vloog een vliegtuig hier door de lucht. Met uh, daar aan een, uh, een groot vaandel waarop stond: uh, go ahead. Gefeliciteerd met trots op jullie. Ja, vandaar uh, gisteren ook al een feest in het stadion. Nu uh, dit vanavond. Wat uh, gaat er allemaal gebeuren op de Brink? Uh, ja, om de zes uur als het goed is zijn de spelers en de selectie van, uh, van Go Ahead Eagles vertrokken vanuit uh, het stadion uh, in een bus. En uh, dan gaan ze zo al naar de brink toe. Daar is dus dat grote podium opgebouwd waar ze zo dadelijk toegesproken zullen gaan worden door uh, de burgemeester en nog wat uh, hoogwaardigheidsbekleders. Maar wat het vooral moet zijn is een uh, gezamenlijk feestje voor uh, iedereen die uh, Go Ahead een uh, warm hart toedraagt. En daarom zullen al die mensen hier voor dat podium, het moet vooral gezamenlijk feest gaan worden. En wat verwachten ze van die Eredivisie dat Go Ahead daar echt uh, nou ja, iets, iets kan betekenen? Ja, dat is natuurlijk altijd de vraag. Hè? De fans zijn er zelf ook wel een beetje sceptisch over. Hoor. Die zeggen van ja, we moeten maar eventjes zien wat er eventueel als spelers bij komt. Wat er van de selectie intact blijft. En hoe zich dat verhoudt tegenover de eredivisieclubs. Het enige voordeel wat de fans wel zien, is dat uh, ook Tambuur natuurlijk is gepromoveerd. en is een kampioen geworden in de eerste divisie. Normaal gesproken is uh, de promovendus het uh, lelijke eentje van de eredivisie. Ja, nu heb je in ieder geval twee eerste divisionisten. Dus ze hopen eigenlijk de go-ahead. Dat het lelijke eentje dan naar de naam Tambuur luistert. Oké, okay. Edwin Cornelis was dat, uh, vanuit Deventer. Liviet, zo wordt uh, onderwijsminister Bussemaker voor de verandering genoemd... in studentenkringen, want met die aanhef... hebben ze haar de afgelopen tijd veel aanzichtkaarten gestuurd. Met kritiek op de invoering van een leenstelsel in plaats van de studiebeurs. Kai Heineman is voorzitter van de studentenvakbond LSVB... en hij vertelt waarom voor deze Lieve actie is gekozen. We vragen dat op een lieve manier, omdat wij denken dat als je uh, op een lieve toon iets vraagt... maar wel met 6.000 persoonlijke verhalen komt, dat de minister er dan ook iets mee moet. 6.000 persoonlijke verhalen. Hoe zijn jullie eraan gekomen en wat zeggen die mensen? Nou, dat is allemaal ingevuld op www.lievejet.nl. Um, en daarnaast een aantal ook handgeschreven. En daar staat bijvoorbeeld van ouders uh, bezorgde ouders op. Mijn oudste zoon heeft kunnen studeren. Kan mijn jongste zoon dat ook nog? Of is hij gewoon te laat geboren? Uh, hij heeft het talent wel, maar wij hebben het geld niet. Nee, maar uh... voor dat geld heeft de minister een regeling getroffen... heeft het kabinet een regeling getroffen, er komt een leenstelsel. Ja, er komt inderdaad een stelsel waarbij je schulden moet gaan maken. En waarbij het dus, als je van minder rijke ouders komt, dat je echt een probleem hebt. Want als je dan afstudeert met een enorme studieschuld, kan je geen hypotheek meer krijgen. Uh, tijdens je studie heb je het heel krap, moet je nog meer gaan werken, wat ten koste van je studie gaat. En het demotiveert een hele hoop mensen die wel gewoon een studie aan zouden kunnen, om financiële redenen. En dat moeten we niet willen. Het regeerakkoord lijkt redelijk in beton gegoten. Wat verwachten jullie van de minister? Nou, we verwachten dat de minister deze persoonlijke verhalen uh, ter harte neemt. Maar we verwachten vooral ook dat D66 en GroenLinks uh, bij hun standpunt blijven... dat dit geen sociaal stelsel is en dat ze dit niet gaan, gaan steunen. En zonder deze twee partijen komt dit leenstelsel er niet. Want dan is er geen meerderheid voor. Hoi. Ja, lieve Jet. Ja. <lacht> Laten we zo ook maar beginnen. Um, we hebben de afgelopen drie weken uh, kaartjes verzameld... van uh, bezorgde ouders, scholieren, studenten. En zij maken zich zorgen over het voordeel. Nemen om de basisbeurs af te schaffen en te gaan bezuinigen op de OV-kaart. Het wordt duurder, maar je kan, kijk, wij gaan het leenstelsel zo inrichten dat je echt alles wat je nodig hebt voor je studie, dat je dat kan uh, lenen, dat je dat tegen sociale voorwaarden kan lenen, dat je dat over 15 jaar hoeft af te betalen. Uh, als je het niet kan afbetalen, dat je het kwijt, dat deel dat je dan niet hebt afbetaald, dat je kwijtgescholden krijgt. En je moet ook wel bedenken dat jullie met een uh, opleiding op HBO of WO-niveau anderhalf tot twee keer maar liefst gaan verdienen als uh, dan studenten die een MBO Opleiding ja, is, dus een in een paar jaar heb je het hè? afbetaald. Ja, maar als jij onverhoopt heel veel minder gaat verdienen. en het in 15 jaar niet kan afbetalen dan wordt de rest kwijtgescholden. Nou, als je helemaal niks gaat verdienen, of echt onder het minimumloon... dan hoef je niks terug te betalen. Maar als jij een beroep gaat doen als uh, basisschoolleraar of verpleger... dan ga je niet heel veel meer verdienen... dan iemand die geen opleiding op het hbo heeft gedaan. Maar je gaat wel heel veel meer betalen. Willen we dan echt nee, je betaalt, je betaalt dan af uh, naar draagkracht. Dus je betaalt ook als je een opleiding hebt en je gaat werken... dan betaal je af, afhankelijk van ook wat je inkomen is. En als dat niet voldoende is om het binnen 15 jaar af te betalen... Dan wordt de rest uh, kwijtgescholden. Dus ik vind het vergeleken met mbo'ers... Uh, uh, voor wie het leenstelsel overigens uh, niet uh, gaat gelden... maar die ook veel minder verdienen. Gewoon over hun hele carrière is het nog steeds een, uh, een, uh, heel redelijk. En daar, daarbij... Uh, we blijven per student per jaar 6000 euro investeren in opleidingen. En dat geld van het leenstelsel, dat gaat terug naar het onderwijs. Dus je krijgt iets minder inkomensondersteuning, maar op termijn beter onderwijs. Dat was uh, de minister Jet Bussemaker. Zij sprak met studenten die het dus niet eens zijn met de plannen voor een uh, sociaal leenstelsel. Wilco Boom was daarbij. Uh, we zijn nog steeds in afwachting van nieuws vanuit Spanje. Meer bijzonderheden van de politie daarover de gevonden lichamen nabij Moersia. Wordt aangenomen dat dat de lichamen zijn... van de vermiste Lodewijk Severijn en Ingrid Visser. We proberen op dit moment contact te krijgen met onze correspondent... Jessica van Spenger, dat is even lastig. Dus uh, tot die tijd, muziek.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 we carry on. Holes, uh, passenger, hoorde u. Uh, misschien dat we zo contact hebben met Jessica van Spengen. Het is heel moeilijk om uh, haar te bereiken in Spanje... bij die persconferentie van de politie. Uh, wellicht dat ik daarop terugkom. Laten we eerst naar Joost de Eerdmans gaan. Joost, goedenavond, om te horen waar jij het zo over gaat hebben. Lucella, wij, wij, gaan, wij gaan het over schaatsen hebben. Ja, uh, hou me te goed. het is 20 graden. En waarom je het over schaatsen hebben? Nou, het is, het is morgen die grote beslissing voor de schaatswereld. Waar komt dat schaatsmecca terecht, hè? Dat is of Heerenveen of Almere, of het is uh, Zoetermeer. Uh, Hij mijn is toch is... uitgesteld, even weer, of... Uh... Ik heb... Is dat zo naar... Ja, volgens mij wel. Kijk, dan weet jij... Nou, dat ik dacht dat ik augustus naar dit... zelfs, maar goed... Wij, wij weten niet anders dat morgen die beslissing genomen wordt. En we hebben ook de burgemeester Zoetermeer... die daar volgens mij ook van gaat aan de lijn. Uh, en ook Hans Wiegel uit, uh, uit voormalig commissaris van de koningin uit Friesland. Uh, we, zullen, we zullen het afwachten. Nou ja, goed, dan kunnen we alsnog uh, onze lobby vergroten... door het ruimtevoren uh, aan de kaart te stellen. Wij, wij zeggen, ik zeg althans, uh, Lucela Heerenveen... zou het moeten blijven, schaatsen hoort in Friesland thuis. Um, dat is mijn, mijn, uh, mijn mening. U kunt ook inbellen, 0800 1121. Laat me uw reactie horen. Kan ook via de Twitter, hashtag eens, hashtag oneens. Uh, ik zei het al, burgemeester van Zoetermeer, Charlie Abtroot, is in de show aanwezig. En uh, Hans Wiegel, wat hij vindt, weet ik eigenlijk nog niet eens, dat horen we wel. U hoort het in ieder geval allemaal zo direct na half zeven. De lijnen gaan nu open, bel mij op 0800 1121. Schaatsen hoort thuis in Friesland, moet daar blijven. En Twitter dus mee, hashtag eens, hashtag oneens. En 0800 1121, tot zometeen bij Avondspits, na weer, verkeer en het nieuws. Zeker, Joost, Dankjewel. Joost Eertmans was dat. Uh, we hebben inderdaad nu contact met Jessica van Spengen in Spanje... voor het laatste nieuws. Um, uh, Jessica, wat heb jij gehoord op de persconferentie van de politie? Nou, de persconferentie uh, is, uh, de, is nog bezig. Dus ik kan uh, op dit moment niet heel veel zeggen over wat er naar buiten is gekomen. Um, in ieder geval zijn er wel vanmiddag alsnog twee verdachten opgepakt in Valencia. Dat zijn twee Roemeense mannen... Naast de verdachte die er al was, een Spanjaard hier uit de regio. Dus inmiddels zijn er drie verdachten opgepakt... die iets met de verdwijning en mogelijk met de moord... op Ingrid Visser en Lodewijk Severijn te maken zouden kunnen hebben. Goed, Jessica, dan stel ik voor als jij meer weet... dan hoort u dat op Radio 1 van jou. Dank, Jessica. Van Spengen was dat, zoals Joost Eerstmans al zei... zo avondspit na weer verkeer en het nieuws.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 Hoe ontstond het beeld dat een asielzoeker Marianne Vaatstra vermoordde? Over woedende Friesen, speculerende journalisten... en over politie en justitie die zich lieten meezuigen in een geruchtenstroom. Vanavond om 11 uur op Nederland 2. De serie Media Logica van Argos. Een programma van Human en de VPRO. Wij van Sparta zijn best trots dat wij de elektrische fiets introduceerden in Nederland. Inmiddels zijn er veel verschillende modellen. Dus zie je misschien door de spaken het wiel niet meer.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 Willem Holleder wordt opnieuw verdacht van betrokkenheid bij afpersing. Hij is vanochtend opgepakt in een grootschalig onderzoek naar een misdaadorganisatie. In totaal zijn zeven mannen en drie vrouwen gearresteerd. Hoofdverdachten zijn twee mannen uit Beverwijk en Hilversum. Er werden in totaal meer dan veertig panden doorzocht en er werden allerlei dure dingen in beslag genomen. Auto's, horloges en een complete luxe inboedel. Een bank mag niet zomaar het huis van een wanbetaler laten veilen. Dat blijkt uit een recente uitspraak van de rechtbank in Amsterdam. In een zaak die was aangespannen door iemand met een betalingsachterstand van zo'n 15.000 euro. Vanwege de crisis moet de bank meer coulance betrachten, vindt de rechter. En in Spanje zijn drie mensen opgepakt in verband met de vermoedelijke moord op Ingrid Visser en Lodewijk Severijn. Het zijn een Spanjaard en twee Roemenen. Twee lichamen zijn gevonden bij een citrusboomgaard, maar ze zijn nog niet geïdentificeerd. Tot zover. Het weer. Met Marco Verhoef. Na een vrij zonnige dag, een heldere avond en nacht waarin de temperatuur nogal verschillend uitpakt. In het noordoosten koelt het af naar 4 graden, in het zuidwesten liggen de minima rond een graad of 9. Hier en daar zou het wat nevelig kunnen worden, misschien een enkel mistbankje in het oosten of noordoosten, maar dat is morgenochtend heel snel weer verdwenen. En dan schijnt de zon eerst flink, later wat meer bewolking, hoofdzakelijk vriendelijke stapelwolken, behalve in het zuiden van het land. Eerst de temperatuur die loopt op naar 20 graden of net iets meer in het binnenland en dan in de middag de dikkere wolken in het zuiden met mogelijk een regen. Of onweersbui. Die buien die trekken woensdag noordelijker en heeft het hele land ermee te maken. Het luidt een wisselvallige periode in waarin de temperatuur ook wat lager uitvalt. Vanaf woensdag is het koel cool met 15 tot 17 graden. ANWB, verkeersinformatie: Het aantal files is nu snel aan het afnemen. Bij elkaar nog 45 kilometer file. Wat opvalt zijn de files op de A2 Amsterdam richting Den Bosch... bij knopend Ouderijn 2 kilometer. De rechter is dicht, daar staat een vrachtwagen met pech. Op de A9 Amstelveen richting Diemen voor knopend Honendrecht 3 kilometer. Na een aanrijding zijn daar twee reisschroken dicht. Op de A13 Rotterdam richting Den Haag... tussen knopend Klein Polderplein en delft 6 kilometer. Na een aanrijding zijn daar maar twee reisschroken open. Daardoor loopt het ook vast op de A2... 20 Gouden richting Hoek van Holland, bij Rotterdam Centrum 4 kilometer. Was een aanrijding op de A27 Utrecht richting Breda. Tussen knoopend Evening en Noordloos nog 6 kilometer, maar de weg is weer vrij. Dit is Radio 1, WNL, Avondspits, Joost Eerdmans. Schaatsen hoort in Friesland. Goedenavond, brengt u op plekken waar u het bestaan niet van wist. Laat u meevoeren in ons gesprek van de dag. Bel WNO, 0800 1121. Goedenavond, Almere moet het nieuwe centrum van het Nederlandse schaatsen worden. Dat adviseert de beoordelingscommissie Selectie Schaatsaccommodatie voor de Topsport. Hele mond vol, die de biedingen van de drie topcentra, het Ijsdome in Almere... het Transportium in Zoetermeer en Tialf in Heerenveen met elkaar heeft vergeleken... In augustus beslissen de KNSB en NOC-NSF wie definitief de gunning krijgt... en waar ons nationale schaatsmecca al dus gesticht zal worden. Luisteraars, ik breek een lans voor Heerenveen. Voor de historie, de nostalgie en de triomfen die de Nederlandse schaatsploeg daar vierde. Friesland is als koorts. Friesland is Falko Zandstra, Irene Wüst, Sven Kramer, Jan Bos en Rintje Ritsema. En Heerenveen staat al jarenlang internationaal op de schaatskaart... Thialf moet ons schaatsmekker blijven, dat is logisch. En ik zeg dus, het schaatsen hoort thuis in Friesland. Wel WNL 0800 1121. Welkom bij Avondspits. Luisteraars, goedenavond. De beslissing is inderdaad uitgesteld, zou morgen zijn, maar het is uitgesteld... dankzij alle commotie die ontstond toen het bekend werd... dat de commissie adviseerde om Almere aan te wijzen. Eh, is het inmiddels eh, tot 15 augustus uitgesteld, de beslissing... waar het schaatsmekker van Nederland komt te staan... Um, is dat Almere, Zoete Meer of Herenveen? Um, we hebben dus nog meer tijd, luisteraars, om te lobbyen. Um, tot 5 augustus. dan pas wordt in ieder geval bekendgemaakt waar het thuis hoort. Wat vindt u? Hoort het in de Randstad thuis? Een beetje in het midden? Of juist in het noorden, zoals ik zeg? Het oude-wetse Schaatsen in Friesland, Herenveen. We horen zo meteen de oud-commissaris Der Koningin Hans Wiegel. Hij komt uit een diner, dus ik hoop dat we hem te pakken krijgen. Ik uh, ben benieuwd of hij mij steunt. Ik verwacht het eigenlijk van wel. En we hebben Charlie Abtro, de burgemeester van Zoetermeer. Kijk hoe hij erin zit met zijn kandidatuur voor Zoetermeer. Ik ben ook erg benieuwd. Uh, het is uh, nu 28 graden in de studio. Uh, weinig reden zou je zeggen om aan schaats te denken. Maar je moet naar de toekomst kijken, dan heb ik het niet over de winter. Maar wel naar die beslissing dus van de schaatsbond. Um, Laat u het maar weten, 0800 1121 of doe het via de hashtag eens, hashtag oneens. Wijnands twittert Eerdmans. Oneens, zo belangrijk en kostbare investering mag niet gebaseerd zijn op emoties. Waarom niet vraag ik me af. Marcel Schreutelkamp zegt oneens, voor Heerenveen was het Amsterdam. Dus waarom zou het in deze tijd niet naar Almere kunnen? En Max Been is er ook niet mee eens. Die zegt de tot hoort alleen in Friesland. De rest, uh, dat heeft namelijk geschiedenis. Um, we gaan dus naar de eerste bellen toe, zoals altijd. Die komt uit Assen, dit keer en heet Jan-Peter Borger. Goedenavond. Jan-Peter. Goedenavond. Dag. Welkom. Goedenavond. Ja, ik ben het, uh, ben het helemaal eens met je stelling, uh, Joost. Het is, uh, het is niet alleen uh, cultuur, het is niet alleen uh, dat het zo hoort in Friesland. Maar wat vooral zo is, is dat er uh, honderden vrijwilligers ervoor uh, zorgen... dat, uh, dat uh, 15.000 mensen in Tiel een fantastisch feest van maken. En men is even vergeten die in de begroting mee te nemen... En als je mm -hmm. cijfermatig kijkt kun je zien dat uh, onze vrienden in Zoetermeer en Almere uh, met hele dikke potloden schrijven en nog maar gezien moet worden hoe we de exploitatie rond kunnen krijgen. Ja, het blijft... dus, uh, ja. dus, dus, dus financieel is het natuurlijk uh, ook heel belangrijk om dit goed voor elkaar te krijgen. En logisch dat uh, behoudende Vriezen die van degelijke financiële plaatjes houden, misschien een iets minder ambitieus plaatje maken... Ja. En uh, dat men wat moeite heeft uh, daar uh, met Almere en Zoetermeer te kunnen concurreren met wat alle mogelijkheden. Betreft. Maar Jan-Peter, bij dit soort plannen is altijd een glazen bol nodig. Want je weet gewoon niet hoe dingen uitpakken en het zijn allemaal ambitieuze plannen. Maar ik zeg ook gewoon inderdaad op het gevoel, we moeten investeren in Friesland. Dat, dat is ons, ons schaatsmekka, daar, daar, daar sta je ook mee op de kaart. Dat, dat is hem dan, dat moet je dan ook durven. Helemaal met je eens. Er is, geen, er is geen club, er is geen organisatie in de wereld die zo goed en met zoveel sfeer schaatsen weet organiseren. Dat wordt in Tial of dat wordt in Heerveen. Ja. En, en die mensen weten ook als geen ander hoe je geen luchtkastelen bouwt, maar gewoon degelijk organisaties Duidelijk. Hebben. Jan-Peter Borger, dank voor de eerste, uh, eerste reactie. Uh, kijk, Ben van den Burg komt ook nog bij ons in de show. Dat is een oud schaatser natuurlijk. En ook een commentator. En hij heeft van alle die drie steden alle financiën op een rijtje gezet. Dus hij, Waarom weet ik uh, niet, maar hij heeft dat gedaan. En hij komt ook met een, uh, met een verhaal. Ik weet niet waar zijn voorkeur ligt, al dus uh, Makelaar Boring zegt mij uh, oneens. Voor Heerenveen was het Amsterdam. Die heeft een andere geretweet. tweet Wilbert zegt mij, schaatstempel in Heerenveen, akkoord. Maar laten Vriezen wel zorgen dat er elk jaar een Elstede toch komt. Ja, met dit, uh, met dit weer van nu zou ik zeggen... Dat is ver weg. Uh, meneer Moti uit Amstelveen. Ja, goedenavond. Ja. Uh, uh, ik ben zelf geen schaatser, laat ik dat stellen. Maar uh, ik ben benieuwd wie die commissie is die dat uh, zo uh, veroordeelt dat er in Almere een, een schaatser uh, zou komen. Ja, dat is de Boerleens Commissie. Ja. Wie erin? Ik, ik ja. ga maar eerst gaan uitzoeken wie in die commissie zit, want uh, dat is, lijkt me politiek. Dat hoort uh, voor mij helemaal niet in Zoetermeer en in Almere, daar hoort hoort helemaal niet. Nee, Jos, jij bent helemaal niets met schaatsen, meneer. Echt niet. Nee. En, uh, en je, hebt net al, je hebt net echt de woorden uit mijn mond gehaald. Uh, Tegen nostalgie, okay. geschiedenis. Het hoort gewoon daar. Uh, nee. Het gaat al jaren goed daar zo. Mm. En uh, het, het moet geen geldkwestie worden, want Almere dat wil gewoon uh, klanten trekken. En uh, ja. die wil gewoon reclame maken voor zo'n stad met zo'n uh, ijspaleis. Je hebt er totaal geen, geen belangen bij, in die zin. Als ja. het door sportiviteit gaat. Ja. Ja, en zo meer. Ja, die, die, die, uh, ik weet niet wat ik daarop moet zeggen. Dat, uh, nou, dat is belachelijk. Nou, laten we het horen van, van de burgemeester zelf. Daar gaan we zo naartoe, meneer Moti. Blijf luisteren. Uh, opvallend, trouwens, luisteraars, op de lijnen veel uh, eens. En op de tweets die u, terug, oh, die u ook kan geven, veel oneens. Hashtag eens, hostig, hashtag oneens. Schaatsen hoort thuis in Friesland, zeg ik. Dus niet in Almere en niet in, in Zoetermeer. U kunt dus meedoen, ook op vierde lijnen, 0800 1121. En ik ga naar de burgemeester van Zoetermeer, Charlie Abtroot. Goedenavond. Goedenavond, meneer Mans. Meneer Abtroot, uh, welkom bij Avondspits. Leuk dat we u kunnen spreken. Ik zou bijna zeggen, doet u maar even de elevator pitch. We worden net een, een luisteraar die zegt belachelijk om het naar Zoetermeer te, te halen. Waarom Zoetermeer als schaatsmekka van Nederland? Nou kijk, Zoetermeer zit midden in het gebied waar de meeste schaatsers van Nederland wonen. Uh, rondom ons heen drie kwart miljoen schaatsrecreanten. Dat is geweldig. We hebben ook aanvullende voorzieningen. Het wordt een heel groot complex waar ook een grote multisporthal komt, onderwijsvoorzieningen komen erbij... er komt een hotel bij, een medisch diagnose, diagnostisch centrum... Uh, en we hebben ook voor ijshockey, voor shorttrack en voor curling al... de voorzieningen die in Nederland uniek zijn, die liggen mm. daar vlak naast. Dus dat is aanvullend. En wat ik ook heel belangrijk vind, uh, de, meneer had het net over degelijkheid. Dat is heel belangrijk. Mm. En het bijzondere is, de provincie Friesland geeft belastinggeld, subsidie... 50 miljoen aan het DIALF. De gemeente uh, Almere geeft uit een subsidiepot van 200 miljoen... zomaar elk jaar gratis geld, zodat de huur op nul wordt gezet. En in Zoetermeer is het niet de provincie Zuid-Holland... of niet de gemeente Zoetermeer die het doet, maar het zijn bedrijven. Hmm. En het zijn de bedrijven Siemens, Dura Vermeer, Royal Haskoning... Oh. steunt er inmiddels nog een aantal die andere... Die moet u ook even noemen af en toe? Ja, die, die noem ik wel, ja. want die bedrijven hebben gezegd... wij zien een geweldige mogelijkheid om bij Zoetermeer, om in Zoetermeer het grote schaatscentrum van Nederland, ja. misschien wel van Europa, te maken. En dat komt omdat hier heel veel mensen vlakbij wonen en bovendien ligt het aan de A12. Er komt een NS station bij, gesloten ja. op het Haagse en het Rotterdamse tram en metronet. Dus nou. het is gewoon een geweldige voorziening waar. Nul overheidsgarantie. Ja. Nul belastinggeld Oké. Okay. Ik zet er een punt deze, pitch. Het klinkt bij mij goed in de oren, moet ik u zeggen. Vooral dat belastinggeld. Denk dat het... Maar waarom heeft de commissie, die het advies heeft gebracht toch om het naar Almere te verschepen, het Schaatsmekka. Hier zo slecht naar geluisterd, denkt u? Nou ja, kijk, de commissie heeft misschien gedacht geld is geld. En als we zulke cadeautjes van een provincie en een gemeente krijgen, dat is meegenomen. Uh, maar ik maak me daar zorgen om: ik vind overigens wel. Dat het de beste moet winnen. Maar er mm -hmm. moet je het eerlijk vergelijken. Er moet de eerlijke concurrentie zijn. En ik maak me ook zorgen om de andere twee projecten omdat minister Schippers heeft al geschreven... dat ze het mogelijk acht dat het ongeoorloofde staatssteun is. Ja, oké. Als die geld in het t half heeft, En dat zou ook wel eens kunnen zijn met Almere. Bovendien hebben we net een nieuwe wetmarkt en overheid. Gemeenten en provincies overheden moeten niet oneerlijk... met belastinggeld smijten nee. om Kun... te concurreren met private bedrijven. Meneer Abtrot, kunt u een beetje naar het raam lopen? Want ik, ik hoor een storing uh, op de lijn. Ik weet niet of u dat ook kunt uh, horen. Ik kan u heel goed horen. Beter dit. Ja, ja. ja ga door. Oh ja, dus, dus wij zeggen gewoon, laat de beste winnen. Ja, en er is, er is er één die midden in het gebied zit met de meeste recreanten... waar het meeste behoefte aan is, waar veel meer extra voorzieningen zijn... en waar ja. nul... Nul, nul overheidssubsidie, Dat is nu nou kunt ook, Mensen vragen zich ook af, waarom moeten er nou op één plek... Kunnen er niet drie naast elkaar bestaan? is dat een, een domme vraag? Oh ja, ik ben heel blij te horen dat uh, in Friesland ze hebben gezegd... hoe dan ook, uh, het TIAF blijft ja. dat uitgebreid. Dat is geweldig. Friesland blijft natuurlijk ook een schaatsprovincie... want er is niemand die in de steden toch daar weg wil halen. Dus die willen we niet naar ze mm -hmm. halen. Maar dit is gewoon een voorziening die past hier... Precies midden tussen Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Amsterdam. Ja. Het is echt de kans om de schaatssport in Nederland enorm te laten toenemen. Ja. En dat is wat NOC NSF wil. Die willen 10% meer sportparticipatie. Nou, dit project bereikt dat... En ik ben bang de andere projecten niet. Nou, het is, het is een glashelder betoog en een reclame voor, voor uw stad Zoetermeer. Ik blijf natuurlijk bij mijn stelling hoort thuis in Friesland, eh, burgemeester Abtroot, Maar Ja, maar de toch. laten we die echt laat u, in Friesland. Die, die, dus ik hoop precies. dat we straks weer een mooie winter krijgen. En dan kijken we allemaal... Uh, of uh, als we daar ja. uh, in Friesland staan of via de televisie... naar een van de mooiste evenementen Kijk. die we één keer in de 10, 20 jaar hebben. Nou, oké, okay, daar blijft Zoetermeer aan. Maar vanaf. het transportium Zoetermeer... Ja. dat is echt het mooiste schaatscentrum voor de toekomst in Nederland. Veel succes, burgemeester Abtrood van Zoetermeer... met de lobby voor Zoetermeer wat het schaatsmikken betreft. En tot een volgende keer, hoop ik. Dag, Charlie Abtroot. Ja, u ook tot ziens. En laten we zuinig zijn op het geld voor de ja. belastingbetaler. Geen okay. subsidies voor dit soort projecten, u niet, zou ik zeggen. U raakt niet uitgekappen, uit, uh, uh, zou ik bijna zeggen. Meneer Abtroot. Uh, Oh, overigens, wie dacht dat het alleen nog om schaats ging? Dat zei de burgemeester al. Het gaat om veel en veel meer als je ziet wat er omheen gezet wordt. Hotels, het gaat om kinderopvang, het gaat om fitness, horeca. Er zijn begrotingen van 15 miljoen ingediend. Kleed, massageruimtes, inline skate. Je verzint het niet of het zit in de schaatsmecca uh, ver, ver, ver, ver, verwoven. Uh, Hacking Dutchman twittert op mijn stelling Schaats hoort thuis in Friesland. Uh, oneens, Friesland is al de duurste gemeente van Nederland. Uh, Zometeen moeten we nog meer betalen. Stop die onzin. Mooi centraal in Almere. Jos er wel helemaal mee eens. We verhuizen de kaasmarkt of de bloemenvuiling. Toch ook niet naar Friesland. Laat tradities. Alsjeblieft tradities. Ik ga naar meneer Keizer uit Putten. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ik ben het ook niet eens met jouw stelling. Nee. Uh, ik kan me voorstellen dat het een bepaald gevoel van nostalgie en emotie oproept. Maar ik heb zoiets van wat maakt het nou uit? En... Het feit dat jij dit aan de kaak stelt ja. uh, in de lente, daar verbaas ik me een beetje over. Nou, daar is er iets achter, Keizer, meneer Keizer. Want ik dacht, en ja. dat was niet enig over, ook mijn, mijn geacht invited college, die hadden die gedacht dat het morgen ja. besloten zou worden. Maar zoals Lucelle al zei, het is verkast naar 15 augustus. Dus we, hadden het ook, we nemen de tijd, laat ik het zo zeggen, voor onze lobby. Ja, uh, ik kan me voorstellen dat, uh, dat u een gevoel van nostalgie heeft. Ja. Dat, dat het, het Heeft u dat niet? Bij Friest... ja. Nee, dat heb ik totaal niet. Hmm. Nee. Nooit voor de buis ik... gezeten tijdens de grote kampioenschappen? Ja, oh. jawel, op de MAVO in 1985. Ja. Uh, toen was er Elf Steden toch? Ja. Maar ik heb zoiets van: wat, wat maakt dat nou uit? Dus nee. Ik bedoel, het. Nou ja. Ik heb zoiets van, er zijn belangrijkere dingen. Oké. Okay. Meneer Keizer, ja. dank u wel voor deze reactie. Ook de Jong zegt, oneens schaatsen is toch een Nederlandse volksport... en niet alleen voor de Vriezen. Het financiële plaatje moet de doorslag geven. Stefan zegt, oneens voor het huidige Tialf de wedstrijden overal gereden. Dat is nog niet zo heel lang geleden. 0800 1121. U bent gratis binnen bij mij hier in Avondspits van WNL. Schaatsen hoort thuis in Friesland. Zometeen de commissaris, de oud-commissaris der koningin Hans Wiegel... en eerst Patrick Kroon uit Waalwijk. Ja, goedenavond. u is met uh, Patrick Kroon en Walwijk, dat klopt. Ja, vertelt u maar. Ja. Nou, ik ben uh, helemaal met je eens met de stelling, want uh, die hoort het gewoon te blijven bestaan natuurlijk. Toch, ja. Ben ik ben het helemaal met je eens. Fantastisch, zijn we het van, van harte met elkaar eens, Patrick Kroon, dankjewel. Ik ga naar de oud-commissaris, hij hangt aan de lijn, meneer Wiegel. Goedenavond. Ah, goedenavond, meneer heertmans. Goed om u te spreken op deze mooie, bijzonder mooie zonnige dag. En dan gaan Absoluut. Wij... Ja. Geen schaatsweer vandaag. He. Geen schaatsweer. Het gaat niet lukken vandaag met die Elstede Tocht. Maar daar spraken we elkaar inderdaad een halfjaartje, nou ja, een paar maanden geleden over. Het gaat er mij om, meneer Wiegel, dat schaatsmekker dat gaat er komen. Of in Almere, of in Zoetermeer, of in Heerenveen. Er is heel veel kritiek op de beoordelingscommissie die heeft gezegd... het moet Almere worden. Er is tijd genomen nu om toch nog een keer her te beoordelen. En ik pleit voor Friesland. Sta... Staat u aan mijn zijde? Nou ja, uiteraard. Hè? Ja. En dat komt gewoon omdat uh, je hoeft maar aan elke Nederlander waar je ook woont te vragen: ja. uh, Schaatsburg. Dan hebben ze, zeggen ze onmiddellijk Friesland. Ja. En dan noemen ze in de derde plaats ook nog Tial. Vraag ik daar: ja, mm -hmm. Tial voor ook met die enorme sfeer daar. Ja. Dat hoort bij Friesland en dat hoort ook bij Nederland. Ja. En ik zou niet weten waarom je in Almere, uh, dat ligt dan een grote snelweg en dat is het dan ook. Waarom je daar dat ijsstadion zou moeten bouwen. Ja. Dus ik zou tegen, de, tegen iedereen willen zeggen, steun die Vriezen. Ja. Uh, en dan krijgen we onze zin. Doorpakken. Maar goed, er Wijn ook bellen, met Wiegel. En die zeggen, joh, laat die emotie weg. Uh, doe niet zo, zo nostalgisch. Het gaat ook om een cent. burgemeester van Zottermeer hadden we net aan de lijn. Die zei, joh, wij zijn de enige van de drie die geen belastinggeld verspillen aan dit project. De andere steden wel. Thialf en ook Almere. Hoe reageert u daarop? Nou ja, iedereen heeft natuurlijk zijn eigen argumenten. En het is niet alleen emotie, absoluut niet. Mm. Maar waar het bij de sport natuurlijk ook uh, om gaat, is welke uitstraling heeft die sport. Nou, in ieder geval heeft Thialf altijd bewezen dat hij een geweldige uitstraling, ja. niet alleen voor Friesland, maar ook voor heel Nederland vanuit gaat. Ja. En de Vriezen gaan gewoon een nieuw stadion bouwen. Sowieso. Ja, we, laten, klopt. we laten ons niet de wet voorschrijven door allerlei anderen. Zo, bij. u zit volledig in de strijd, hoor ik al, Absoluut. meneer Wiegel. Absoluut. Wat gaat u tot slot doen nog in deze lobby? Gaat u meedoen met de burgemeester daar, van Heerenveen? Gaat u zich nog inzetten als jut als in, de, in de strijd om het schaatsmekka? Nou, niet als kop van jullie, want nee. daar hou ik nooit zo van. Dat is ook niet, niet erg beschaafd van mij om te zeggen, maar u begrijpt wat ik bedoel. Maar ik heb uh, vrijdagavond, jongstleden, nog de huidige commissaris gesproken. Ja. En die, uh, die uh, gaat er vol in. En ik heb tegen hem gezegd: als ik hier en daar een handje kan helpen, dan doe ik dat. Kijk aan, meneer Joris, maar is van uw steun verzekerd? Absoluut. Goed om te horen, meneer Wiegel. Ik pleit met Goed. u voor dit, uh, voor dit fenomeen in, in Heerenveen moeten blijven. Dank u zeer. Hans Wiegel hoort u, de oud-commissaris uh, van de koningin... is van harte eens met mijn stelling. Schaatser hoort thuis in Friesland. Ik ga direct door naar Ben van den Burg. Hij is namelijk uh, niet alleen collega op de radio bij BNR... maar ook oud-schaatser en schaatscommentator. Dag, Ben. Hallo, Joost. Goedenavond. Hi, leuk om jou te spreken. Ja, ben, zeker. eigenlijk is mijn eerste vraag. Heb jij een voorkeur? Nee, dat is mijn probleem. Ik heb niet een voorkeur. En kijk, Friesland, en ik ben het met meneer Wigo eens, weet je... dat is het schaatsmekka. Kijk, Friesland is nog de enige... als ik s'avonds in een dorp in Friesland in een café kom... dan word ik toegejuicht alsof ik zijn kamer ben. Dus het schaatsen <lacht> leeft in Friesland ja. als nergens. Dus op alle emotionele gronden zeg ik Friesland... Alleen, kijk je dan naar, je moet ook, het is niet alleen maar emotie. En ik kan niet tegen die 50 miljoen van de provincie. Daar ben ik gewoon op tegen. Ik vind als ja. je 50 miljoen hebt, moet je dat niet in de schaatsstadion stoppen. Maar dan moeten kinderen moeten allemaal sporten bijvoorbeeld. Dat, dat is kinderen een punt, dat is een in punt. Ja. Is ja, ja, ja. Dus dat vind ik heel belangrijk. Mm. Dus ja, en ja, die anderen, die uh, meer in Almere, die zeggen... 185 miljoen uit privaat geld op kunnen halen. Nou, het lijkt mij echt sterk dat dat lukt in deze tijd. Maar ze zeggen dat dat lukt. Ja ja, ja het zal wel. En ik snap eigenlijk niet waarom het Rv niet lukt. Om ze hebben 80 miljoen nodig, hè. Dat het niet lukt om 80 miljoen binnen te halen. Maar dat is dus niet gelukt en dan moet de provincie bijspringen Dat zegt toch wel wat, vind jij, eigenlijk? Dat, dat zegt wat ja, over de dat haal. dat is toch raar. Uh, ja, ja, ja, ja. Dus dat zegt iets over meer en over Almere... dat ze zo opportunistisch zijn. Ja, dat halen we wel uit. Of de het lukt gewoon helemaal niet, hè. Wat ook vaak gebeurt bij gemeentes die zeggen... joh, we trekken het allemaal ja, om... uit de private sector... en dat gebeurt vervolgens helemaal niet. Dat kan natuurlijk en dan ook, hè. Hebben we allemaal de grote oh, ja. En wat ook in jouw ja. uitkenning was, was een vraag... wie wie zitten nou in die commissie. Ja. Kijk, die commissie die bestaat dus voornamelijk uit NRC-NSF-leden en KNSB-leden. Ja. Die hebben nu gezegd dat het moet Almere moet worden. Dus, dus het is natuurlijk heel erg raar dat diezelfde mensen er nu ineens hun mening omgaan gaan vormen. Toch wel? Ja. ja toch, dus misschien gaan, ze, uh, misschien gaan ze dat wel doen. Wordt die commissie gevraagd, is... misschien, Ben? Ja, dat moet haast wel. Maar ja, dat is natuurlijk ja, heel erg raar. Want ze zeggen eerst, het moet Almere worden. En nu is er een lobby vanuit in dan wordt het ineens anders. Ja, dus dit eigenlijk is ook vreemd. Heel... Ja. ja, traind onprofessioneel. Kijk, ik krijg een dag nadat dat rapport uitkomt, krijg ik dat rapport in mijn mailbox. En hm. het staat op, in rode letters, strikt vertrouwelijk. Ik krijg het. Van wie kreeg je no, dat? Van een commissielid. Nee, dat kreeg ik van zeg maar, iemand die allemaal naar alle schaatsliefhebbers mail stuurt. Dus hoe hij het gekregen heeft. Hoe hij het dan weet. Nou ja, daar lekt ja, nog, dat het, een het, daar dat lekt het, nog het een en ander. Daar lekt nog het een en ander. misschien iemand die belang heeft bij Jereveen, omdat de Heerenveen... Blijkbaar. Beginnen. Want nu, Jongen, ja, dit precies, is een wat, wat een wespennest zeg, hé. Hey. Deze, deze schaatsverkiezing. Nou, Ongelooflijk. Ben, ik ga ja. gauw naar wat luisteraars nog tot slot. No, okay. Dankjewel. Hè. Ben van den Burg. Hoi, hoi. hoi. Oud-internationaal schaatser. En, en vind het maar een rare gang van zaken zo... rond deze benoeming van het nieuwe schaatsmerk. John Heiliger, zeg maar, Eerdmans. Wat een onzin. Nu is het kijken van belangrijke toernooien voor heel Nederland. Een optie. Ik ga eens even naar Almere. Daar zit Sebastian Boonstra. Daar hebben we een geluid uit Almere. Goedenavond, Sebastian. Oh, Sebastian laat Ik, ook ik op... woon in Almere. Ja, daar ben je. Ik, ik, uh, ik kom uit Friesland, oh. <laughs> maar, maar ik, moet wel, uh, ik moet wel zeggen, kijk, je, je moet niet beslissen op emotie, ja. maar het is juist de passie van de Friese in die sport die de sport groot heeft gemaakt, uh, die de sport op de kaart heeft gezet. En het is juist de passie waar sponsors voor willen betalen, waar mensen naar willen kijken. En als je uh, het scha de, de, de, de schaatstempel uit Friesland haalt, hou haal je de passie. Goed. Uit deze sport, en dan ja. het binnen no time, bloedt het dood en er is geen sponsor die meer Kijk, wil betalen. Dit is precies, nou jij zegt het in twee zinnen, wat ik ook uh, tracht te beweren in deze uitzending. Het passie wordt altijd opgevolgd door marketing en door geld en door alles wat ermee samen. Het dus, begint bij passie. Daarom wil iedereen het hebben, daarom wil Almere het hebben, daarom wil Almere het hebben. Maar het moet er wel en zijn. Als je dat eruit had, ja, dat moet zijn. Precies. Dat, dat ligt in Friesland. Sebastian, bijzondere woorden dankjewel. Uit Almere en een oud Of een Fries dus die in Almere is gaan wonen. Waarom vraag je je af? Arnold Hakman zegt eens. Schaatsport in Heerenveen is bijna een verworven recht. Als de begroting maar klopt. In het westen zit al genoeg, zei de zuiderling. Schaatsen hoort in Friesland. Maarten Broens uit Zutphen. Hoi, goedenavond Joost. Hi. Um, als je de parallel trekt met voetbalverenigingen uh, die uh, de begrotingen massaal op orde moeten zien te krijgen en ook geen uh, financiële steun meer krijgen van de overheden, mm -hmm. dan denk ik dat er parallel ook enigszins te trekken valt met de schaatsport. Uh, net wat uh, al een aantal mensen die ook gezegd hadden, ja. dat er geen belastinggeld uh, naartoe moet. Ja. Maar uh, je hebt zo natuurlijk wel een precedent. Ook weer voor de voetbalverenigingen. Nou, je maakt een punt. Daar hebben we precies. Die stelling heb ik ook eens, ook eens verdedigd, dat voetbalverenigingen op eigen, eigen benen moeten staan. Dan zeg je, dan moet je die lijn doortrekken, dan moet je het ook voor het schaats laten gelden. Dat is duidelijk wat je zegt. Hè? Ja, ja. ja, en kijk, ik snap dat uh, nostalgie en, uh, ja. en geschiedenis en uh, emotie uh, een hele belangrijke rol spelen. Maar uh, ja, ergens moet natuurlijk ook gewoon een klein beetje duidelijkheid zijn over het beleid dat gevoerd wordt uh, ten aanzien van het financieren van sportverenigingen. Ja. Uh, of instituten die dat uh, faciliteren. Nou, helder dankjewel Maarten Broens. Ja, daar gaat het natuurlijk om. Van wa wat is er waar? Van de begroting. Wat, wat, wat hou je er eigenlijk in hand dan over? Van die drie, drie kandidaten, zo te meer, al meer en Herenveen, Wie zal het worden? Het zal, uh, zal gaan. Um, nou, het zal in ieder geval over een paar maanden bekend worden in augustus pas. Ik zit twijfel ook nog een beller, nou kort, Hendrik van Zwol, als het kan even korte reactie. Ja, ik hou het kort Joost, ik ben met je eens. En uh, heel simpel, als je economisch kijkt wordt alles al richting de randstad gecentraliseerd. Economisch gezien kan, kan het Noord-Nederland dan opheffen hebben gebruiken. Hm. En, en mijn advies is gewoon, investeer dus in Zoetermeer uh, en uh, uh, Almere, van ja, je ja. investeert gewoon in een t -half. Precies, nou punt. Ik vind een mooie Hendrik van Zwol met mij eens. Schaatsen hoort thuis in Friesland. Misschien dat we het tegen augustus nog eens een keer over kunnen hebben. Vele tweets kunt u nog zien op twitter.com en dan hashtag eens, hashtag oneens. Dan ziet u vast eentje bij waar u ook achter staat. vond het leuk deze uitzending met Friesland... Boppen gaan we u verlaten. Straks gaat kunststof hier verder met daarin documentairemaker Roy. Dames die de film Mijn Geniale Broer Harry maakte. Een ontroerende, maar ook confronterende verhaal. confronterend verhaal over mensen die tegen het randje van de dood aanschuren. Jullie Brouwer neemt zo de presentatie voor haar rekening. Luisteren dus. Volg ons op twitter.com. Apenstaartje, Het was mij een genoegen. Morgen is het dinsdag. Ben ik weer vanaf half zeven present hier op Radio 1. Heel fijne avond. Graag tot avondspits. Tot morgen.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 Kom drie dagen genieten van Internationaal Buitentheater tijdens het festival Deventer op Stelte met ruim 150 gratis toegankelijke voorstellingen. Boek een meerdaags verblijf in het gastvrije Salland. Kijk op ik ga naar Deventer.nl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 Voorsprong boeken? Kijk voor AccountView Bedrijfsoftware op vismasoftware.nl. Dit is Radio 1.